Het NOS nieuws van 12 uur. Dit is dooral. Over wordt weer vrijgelaten. Volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs om de man langer vast te houden, maar hij blijft wel verdachte, zegt het OM. De 29-jarige Amsterdammer werd vorige week vrijdag aangehouden buiten het Philipsstadion. Daar stond hij te filmen, zonder dat hij daar een goede reden voor kon geven. Het Openbaar Ministerie zei vanochtend nog dat de man een geradicaliseerde moslim is en dat hij wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Tegen een hoofdagent uit Wijk bij Duurstede is twee jaar cel geëist omdat hij de eigenaren van auto's op homo ontmoetingsplaatsen zou hebben gechanteerd. De agent dreigde foto's van hun kentekens openbaar te maken als ze geen duizend euro betaalden. Dat bleek vanochtend tijdens een rechtszaak tegen de agent. De verdachte gebruikte het account van een collega om gegevens over de autobezitters op te vragen. Hij stuurde 37 brieven. Informateur Cenk Willink praat dinsdag verder met VVD, CDA en D66. Gisteren maakte hij duidelijk dat hij in elk geval met deze drie partijen wil doorpraten over een meerderheidskabinet. Om een Kamermeerderheid te krijgen moet er nog een vierde partij bij. PvdA-leider Ascher zei vanmorgen opnieuw dat hij niet wil meepraten. D66 zette de ChristenUnie eerder buitenspel, maar gisteren zei partijleider Pechtold na een gesprek met de informateur dat hij de ChristenUnie niet uitsluit. Steden moeten meer groen aanleggen voor recreatie, dat wil de Gezondheidsraad. Meer groen is belangrijk voor de volksgezondheid, maar de aanleg van groene gebieden in steden is de laatste jaren juist achtergebleven, stelt de raad. Door de bevolkingsgroei en de vergrijzing zijn er steeds meer mensen die behoefte hebben aan buitenlucht... En verder is meer groen ook goed voor de afwatering en verkoeling bij hittegolven. Het weer, vooral in het binnenland, bewolking met een korte bui, mogelijk aan zee meer zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NRW Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is van de ANWB. In de Randstad is er vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij Buntschoten, 8 kilometer file na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht, vertraging ruim drie kwartier...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 Cause I couldn't stand the pain and I would be sad. Een extra lange Beatle medley. Dankzij natuurlijk de Stars on 45. Met heel veel liedjes van George Harrison. We gaan heel snel weer over naar Watertoren Sport. Het derde uur, daar luistert u naar. Het is wel lekkere muziek hoor, die Harrison. Ja, zeker weten. Beter ja. dan al die andere flauwekul die we draaien. <laughs> we gaan nog even over de transferperiode periode praten. Want als er één ploeg zich versterkt heeft, dan is het wel uh, Zandvoort. Nieuw zijn Lucky Doornbos, die komt van HBC. Max Aardewerk van EDO. Bud Water, terug van ADO20. Elia van Doren van Overbos. Chris Dulger, ZSGO, WMS. Quintin Huisman van EDO. Chakar Jamal, Nautilus. Job de Vries, Rijnsburgse Boys. Kasten Vries, FC Lisse. En Daan Kerkman van Olympia Haarlem. En er gaan maar drie spelers weg, die gaan terug, want uh, uh, HFC begint ook met zaterdagvoetbal. Reiner Mutsaerts, de keeper, Lucas de Straten en Stan Kenselaar die uh, gaan allemaal naar HFC. Oh. Je miste in het derde uur tot nu toe uh, Irene de Jager. Die had een, een hele moeilijke ochtend bij de tandarts, maar die komt inmiddels binnen. Dus die gaan we zo meteen ook gewoon hebben voor de agenda en alle onderwerpen die er zijn. Laten we hopen dat ze goed kan praten. Jawel, vast wel. <lacht> en jij Jos, jij hebt nieuws over damesvoetbal. Ja, ik, uh, de, de, de, ik, heb een, ik heb een paar leuke berichten over, dat, uh, over het damesvoetbal. Het damesvoetbal is echt in, uh, echt in, een, echt in een opkomst. Er wordt veel meer aandacht aan besteed. Oké, okay, er is natuurlijk veel... Of natuurlijk, er is veel minder geld voor beschikbaar dan uh, bij de mannen. Het uh, toernooi, uh, het EK-duel, begint op uh, 16 juli en duurt tot 6 augustus. En daar is een totaalbedrag voor vrijgemaakt van 12 miljoen. Als dat bij de heren zou zijn, zou dat uh, etterlijke malen... Of etelijke bedragen hoger zijn. Maar men verwacht er toch heel erg veel van. Het is ook heel leuk dat Willem-Alexander en Maxima... naar het openingsduel komen. Er wordt veel van verwacht. Uh, bondscoach Sarina Wiegman... Uh, is een bekende, bekende trainster... die ook de, de, het klappen van de zweep kent. Ze komt uit Den Haag. Uh, is coach betaald voetbal op het ogenblik. En ze, uh, zijn, uh, ze heeft de nodige landstitels uh, gewonnen... en speelde onder andere 104 Interlands... Ze heeft assistentie gekregen van Foppe de Haan. Foppe die brengt natuurlijk ontiegelijk veel ervaring mee. Allereerst als mens. Met een heldere geest. En ontzettend veel voetbal en levenservaring. Er komt behoorlijk wat bij kijken. Er is afgelopen week is de eerste oefenwedstrijd tegen Oostenrijk gespeeld. Helaas moet ik u de stand laten weten. want Die is mij even niet bekend. 3-0. Is het 3-0 geworden? Ja. Oké, okay, prachtig. Uh, binnenkort spelen ze een, uh, een volgende oefenwedstrijd tegen Wales. En dan begint op 6 juli de openingswedstrijd in uh, de Galgenwaard tegen Noorwegen. De organisatie is in handen van Bert van Oostveen. En die verwacht dat er voor dit uh, kampioenschap ontzettend veel publiek uh, gaat komen. Uh, de vorige keer in Zweden was het totaal aantal bezoekers 200.000. Hij verwacht in ieder geval minimaal 250.000 bezoekers... Okay. Dat kan nog wel eens veel meer worden... afhankelijk natuurlijk van het resultaat, van, afhankelijk natuurlijk van, het resultaat van, van de dames. Maar we verwachten er veel van. We zullen gaan kijken hoe het allemaal gaat... en ik zal u regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Ik heb nog één ander bericht, ook van een, een schone dame. Schippers, die heeft, een, die heeft een nieuwe trainer. Dat is Rana Reiner. En Schippers, die wil altijd het snelste lopen... Of het nou gewoon een training is of een wedstrijd, dat maakt niet uit. Maar ze heeft, is langzamerhand onder de vleugels van Rana Strijd, Rijder erachter gekomen... dat de beste tijden moeten worden neergezet in de wedstrijden zelf. En wat er voor de rest allemaal bij komt, noemt ze tegenwoordig gewoon bijzaak. Het is leuk dat ze deze week op vaderlandse bodem in Hengelo heeft, uh, heeft uh, gelopen. Ze vond het heerlijk om eindelijk weer eens een keer voor eigen publiek te lopen. Want zoals we weten, ze loopt meer in het buitenland dan waar dan ook. Ze heeft trouwens goed gelopen. Ze had een uh, hele rare start. Toen dacht iedereen, ze wordt gedisqualificeerd. Maar ze kon uitleggen dat dat door een uh, actie van het publiek was geweest. Ze heeft gelopen. Niet de snelste tijd die er is. Maar uh, in ieder geval wel gewonnen. En dat is natuurlijk schitterend. Weer op Nederlandse bodem gewonnen. Ja, de Schippers gaat steeds beter. Wat, wat was dat dan? Een incident met het publiek? Ja, ze, ze ging als eerste weg bij de start. En ze zei dat ze door het publiek daarop op een soort fruitje oh, gereageerd had. Dus, maar god, nou Ja. ja. Inmiddels is Irene dus. Irene, je pijn in je mond? Uh, kun je nog praten? Ik, uh, ik doe mijn best. Ik ben nog verdoofd. Dat, uh, dat is nog wel te horen. Oh, dat is misschien wel meegenomen. Maar, nou, dankjewel. Het toch, toch is toch mijn idee is uitgekomen dat ze toch aan de verdovende middel is. Ja ja, ja, ja, ja. En ik weet zeker dat jij gaat praten over uh, de verdoofde schennispleger. Ja, gisteren. Uh, was er een, uh, een incident uh, bij het visserspad en de Blinkerdweg? Daar uh, hing een schennispleger rond. Ja, nou, de melder uh, die vertelde dat de man op het zicht van fietsers en wandelaars stond te masturberen. Nou ja, masturberen, <lacht> ik denk: hallo, ja, uh, ja. doe even normaal. Nou, zonder... <lacht> maar in ieder geval, het, de agenten die Volshoog <lacht> gingen nemen, troffen in de buurt van, een, van het kruispunt een man aan die aan dat signalement uh, voldeed en uh, hem aanhouden bleek echter een heel ander verhaal... want hij verzette zich zo hevig, hevig dat er drie agenten en een bus pepperspray... ik kan bijna niet zeggen pepperspray, want het is een hele moeilijke uitspraak... als je mond verdoofd is, <lacht> die, waren, die waren nodig om hem in de boeien te slaan... en uiteindelijk is de man op het politiebureau in de cel gezet... En vandaag wordt hij verhoord. Dus ik, ik, ik ben heel benieuwd of dat het zandvoort er zand het is. Of dat, het... ja, dat wil maar jij weten. Het, duren, ja, ja, natuurlijk wil ik dat uh, weten. Het, het mag dus nog steeds niet in het openbaar. Nee, nee, nee dat moet okay. je gewoon niet doen. Althans niet op een kruispunt. <lacht> Nou ja, goed. In ieder geval, ik ben weer binnen. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag, fijn dat ik er uh, weer mag uh, zijn uh, Heerlijk vandaag. Heerlijk dat je bent. <laughs> ja. Maar waarom ben je even over? diegene, Want is, is een kies getrokken? Of, of nee, alweer? nee, nee. Is er een ik, behandeling? Of, of, ik, uh, ik, ik zeg altijd als ik naar de tandarts ga van, uh, ik, ik wil niets voelen. Ah. En, en hij vroeg ook heel angstig zo van, heb ik je dan pijn gedaan de vorige keer? Ik zeg, nee, ik zeg maar, ik wil gewoon helemaal niets voelen. Ik, hij heeft uh, in het begin dat ik bij hem kwam, heeft hij wel eens uh, uh, iets moeten uh, vervangen. Of in ieder geval een, een vulling vervangen. En uh, ja. nou, Toen had hij me niet verdoven. Hij zei, ach, het valt allemaal wel mee. Het, het gaat wel, nou, ik, ik, ik kan dat gewoon niet hebben. Klaar. Ja, nou, ik dus het ik plezier. zeg, uh, maakt niet uit wat je doet. Uh, ja. uh, verdoven, klaar. Ja. Ja. Dus nou, dat is, heb je uh, gedaan. Het is een rare vrouw hoor, die rene Want uh, <laughs> ja, We wonen in Zandvoort. Ze zit dagelijks op het strand, maar ze heeft een hekel aan zand. Ik haat ja, zand. Hè? Ik haat dat zand. Dat meen je niet? Ja, ik vind het verschrikkelijk. En wat doe je dan altijd op een strand? Die ja, zeker dat ik zo mogelijk in aanraking met een zand <laughs> Ik uh, begrijp de combinatie niet echt. <laughs> nee. Ja, nee, it, it, it, ik, ik heb dat altijd gehad. Ik, dat zand, dat gaat overal tussen zitten. En, en ook met mijn hondje, als ik uh, daar het strand ben geweest... die neemt natuurlijk altijd een enorme bak zand mee uh, terug naar huis. Hmm. Want die houdt van voetballen op het, uh, op het zand. Heerlijk, die, die, uh, ja. ja. Ik heb daar wel eens een filmpje van op Facebook gezet. Hij, hij vermaakt zich uitstekend met de voetbal op het strand. Hij doet dat met zijn... Met zijn neus en zijn poten. Oh god, wat leuk Voetbalt zeg. hij ja, dus uh, over het strand heen. Ook HFC, de, uh, de hondenvoetbalclub is dat toch? Ja, is dat zo? <laughs> en, maar heeft hij veel tegenstanders? Of speelt hij in een team? Of, uh, nee, nee nou de tegenstanders die hij krijgt. Uh, dat zijn dan wel eens honden die komen naar hem toe. Om dan gezellig even dag te zeggen. Ja, ja. Uh, die uh, worden zeg maar uh, vriendelijk toch dringend verzocht weer gewoon weg te gaan. En okay. uh, dan kan hij weer verder met zijn spelletje. Oké. Okay. <laughs> dus dat ja, is het. Is hoor, dus, hij blijft ja. er fit bij. Laten okay, we het daar maar houden. Nou, het is uh, nog een week lente. Heb jij, uh, het is altijd lente, of niet? Ja, even, en, en, ik, ik kom Irene helemaal te, uh, tegemoet... want ik ga elke dag bijna naar de tandarts. Ja, He? vanwege die tandartsassistenten...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 De lente in de ogen van de tandartsassistenten. Een gezellig nummer. Voor iedereen, een speciaal die altijd lief. nog met een verdoofde mond hier in de studio zit. We hebben in de, in de derde uur van de Watertoren Sport een bijzondere gast aan de telefoon. Dat is namelijk Jaap Kroon. En dat heeft eigenlijk te maken met het verhaal in de Zandvoortse Courant dat we deze week uh, lazen. En dat heet de wonderbaarlijke wederopstanding van Jaap Kroon. Uit de dood opgestaan. Zo verwoord Jaap Kroon Zandvoorts markante vishandelaar zijn wederopstanding. Een leidensweg die mei vorig jaar begon, waarbij hij zijn beide onderbenen verloor als menen mede enige vingers van beide handen. Maar daar staat dan een foto onder, Jaap, met twee prachtige paarden en een kales ja. erachter. En dat doe jij en daar heb ik zoveel bewondering voor. Goedemorgen. Ja, goedemorgen heer. Goedemorgen, Jaap. Dit is hey. Irene. Hai. Hai. Wat bijzonder, ja. die, die, die paarden. Ja, dat is een, een grote hobby van mij. En het was altijd een... Moet ik iets vertellen? Ja, ja. Vertel. Ja. Uh, uh, ik, toen ik in het ziekenhuis op Pampers lag, dacht ik... Ten eerste dacht ik, als ik mijn auto weer kan rijden... En dat heb ik ook uh, onlangs mijn, uh, mijn bewijs ervoor weer gehaald... Dus ik mag nu uh, met heel weinig aanpassingen auto rijden. Leuk. Dat is op zich wel bijzonder, want ik heb natuurlijk die protheses en dan moet je uh, een pendalen kunnen bedienen. En dat doe ik volgens uh, de CBN-Mantweilers. En toen dacht ik ook, ja, ik wil ook graag die paarden rijden. En dat is ook natuurlijk nog een dingetje. En uh, nou, dat gaat uh, eigenlijk fantastisch. Ja. Geweldig. Ik rij, uh, we rijden overal naartoe, nu een naar vogelzang. Gewoon koffie drinken, een kraantje lek en... Uh, <laughs> ja, dat gaat prima. Leuk. Het is allemaal begonnen, die ellende, in 2011, hè hey, Jaap? Zeg je? Het is begonnen, de ellende, in 2011. Ja. Er werd ontdekt dat jij de ziekte van kalus had. Een vorm ja. van beenmergkanker. Veroorzaakt door ja. streptokokken, geloof ik. Nee, niet veroorzaakt. Dat is... Dat is, dat is uh, uh, uh, het is zo. Ik heb de ziekte... Trouwens, het heet geen kalus, maar dat is een klein paard. Het heet kaler. Ja. En uh, kaler is een uh, beenmergkanker, uh, die heb ik spontaan gekregen, waarom maar niet, dat is en, uh, en daarbij krijg je dus, um, nou ja, als het goed gaat, of niet goed gaat krijg je een, um, een, een, een, een uh, stamceltransplantatie. En die stamceltransplantatie, die maakt je helemaal dood. Dus je hebt geen enkele weerstand, of wat dan ook, meer. En daar moet je, daarom zit je ook eigenlijk geïsoleerd, want iedereen uh, die bijvoorbeeld een griepje hebt, zou je, zou je dood kunnen worden, want je lichaam kan niks meer tegen meer doen, omdat alles dood is. Dat duurt enkel een tijd voordat het weer opgelost, uh, dat je weer uh, weerstand genoeg hebt, dat je in de buitenwereld uh, gewoon mee kunt doen. Na, maar daar heb ik geen probleem mee gehad toen, heb ik vier jaar aardig doorstaan. En nou was de laatste keer, uh, dat was uh, zeg maar uh, december uh, 2015, toen uh, heb ik een transplantatie gehad. En ik heb dan later in het jaar, dus in mei, uh, 2016 bedoel ik dan, in mei uh, uh, ben ik aangestoken door mijn vrouw en mijn dochter. Door het streptokokken uh, bacterie. Wow. En waar hadden ja, zij dat uh, vandaan? Zij hadden, dat, dat, dat zou ik niet weten, maar iedere mens bezit streptococca ja. en bij, zon, bij normaal gezonde mensen heb je daar zoveel weerstand tegen. Dat, dat, dat daar, gaat wel goed. Niks, niks van oplopen, dat gaat allemaal goed. Maar in mijn geval, omdat ik te weinig weerstand had, heeft het, uh, dat heet een septische shock, heeft het echt toegeslagen en uh, al die toestanden die je wel gelezen heb, ja. heb ik dan uh, gekregen. Ik, en het is uh, heb... uh, eigenlijk heel ernstig. meeste mensen overlijden hieraan. Maar, uh, ja, Kroon niet, want die is veel te sterk. Juist. Ik Dat ben, bedoel ik. Ik ben oersterk. Ja. Uh, <laughs> nou, ik het, niet. het is heel raar, Dus als je mijn dossier, legt... dan denk je, nou, die, die, die, die is heel slap... maar ik ben toch op een bepaalde manier... heb ik toch heel veel kracht. En, uh, ja. Het is een oud-Zandvoorts geslacht, hè, waar je uitkomt. Ja, voor mijn moeder... Is een oud zot voor ja. Oh, ja. Wat ik echt, ontzettend uh, op prijs stel, uh, Jaap. Is dat uh, jij jouw hobby okay. met je paard en wagen. Dat je die yeah. uitvoert. En je, je, het, het ziet er zo schitterend uit. Ja. Yeah. Ho, ho, hoe, hoe komt dat? Hoe vaak ben je ermee bezig? Uh, uh, nou ja, ik heb, ik, ik, toen ik uh, zeg maar gezond was. Toen uh, was ik er uh, vier, vijf dagen. Ja, ze kregen natuurlijk wel iedere dag eten. Maar reek heel veel. Reek bijna. Uh, Vier keer per week. En dan deden we ook nog klassieke tochten. Want ik heb ook nog uh, antieke rijtuigen. Een sociabel en een hele mooie uh, antieke rijtuigen met kleding en alles erbij. En dan gingen we met uh, verenigingen, gingen verenigingen ritten maken. Door schitterende landschappen. en Ja, heel mooi. Picnic en weet je allemaal Schitterend. En allemaal dan in, dat, in die kleder, uh, kleder, klederdracht die bij het rijtuig toepasselijk is. Ik vind het fantastisch. En ja. de, de mensen kunnen mee, hè? Uh, ja, soms kunnen er mensen mee. Ja, ja, ja. ja, ja. Hmm. Niet altijd, maar... hmm. Want je moet ook mee, want kijk, je moet ook die kleding hebben voor die gasten. Hè. Als het de klassieke rit is, ja. dan hoor je natuurlijk uh, ook je gasten aan die kledingvoorschriften uh, te voldoen. Uh, dus het is een hele bewerkelijke hobby. Zijn er ook wel eens toekomstige bruidsparen die om jou gunst vragen? Ja, ja, ja, ja, ja. maar ik, eh, ik verkoop vies. <laughs> en heel erg vuil. Ja. Ik uh, ga dus niet. Ik, ik, uh, ik, ik, ik, uh, nou, ik heb ook wel klassieke auto's en dan ging ik mezelf. En dan werd ik uh, soms als een chauffeur in de vestibule gezet. Ja. Met een kopje koffie die uh, nog net over was. <laughs> ja, en, uh, en, uh, en ik ben niet, uh, nergens te groot voor, maar daar heb ik geen zin meer in. Nee. Je, nou, ik weet zeker dat als ik zou gaan trouwen en ik vraag het je, dan ga je me rijden. Ja, ik rijd ik wat je maar wil. Ja, ja hoeveel paarden heb je? Maar ik zoek ook weer iedereen. Nou, wat Je afscheid neemt van die mannen dat je met mij wil trouwen. Kun je kun je vrouw en kinderen niet aandoen, ja? Nee, nee, dat is een grapje. Want die ben je wel dankbaar, hè, geloof ik voor de steun. Ja, ja. Nou, het is zo. Ik lag in, uh, zeg maar in coma. Ja. En uh, ik voelde me afgeleid. Ja, hoe ik het uit moet leggen, weet ik niet. Naar de dood. Ja. En uh, ik denk... Of ik denk, ja, het gaat in een... Uh, ja, in een uh, terreinsnelheid, zeg maar. Ga je er ja, eigenlijk een soort uh, tunnel in... Die uh, je op weg naar de dood brengt. En ik hoorde op de achtergrond... Schat, blijf dan voor mijn leven en doe, doe er alles aan en noem maar op. En ik, ik, het is heel lastig uit te leggen, maar ik vertel het even op mijn manier. En, um, en toen draaide ik eigenlijk de knop op. Toen wilde ik weer de weg terug. Ja. En dat is uh, op dat moment gelukt. Ja, het is. Uh... Nee, het klinkt niet zo raar hoor. Ik, dit, dit, is, dit is denk ik voor uh, mensen die uh, iets dergelijks hebben meegemaakt, heel herkenbaar. Ik heb het niet ja. meegemaakt, maar ik kom uit de, uit de zorg, zoals je weet. Ja. Ik heb ook je vader uh, mogen verzorgen. Ja. En uh, dit, dit klinkt niet raar. Dit klinkt als uh, inderdaad uh, dat, dat wat je nodig had om terug te komen... dat ja. heeft je vrouw je gegeven ja. en daardoor ben je teruggekomen. Ja, nou, fantastisch. Ja. ja, heel mooi. En uh, nou ja, toen uh, nou ja, dan heb je een heel gevecht natuurlijk. want Je kan helemaal niks meer. Hoe lang en, heb ja. je gerevalideerd in totaal? Totaal uh, wel negen maanden. Ja. Ja. Dat is een vrij lange weg, maar het kwam ook... Ik, nou ja, door een streptococca infectie... Ja. Uh, dan heeft het lichaam een overlevingsdrang. En wat doet het dan? Die haalt dan uit de minder vitale delen bloed weg. Dus uit je handen, je vingers, alles uitsteepsels. Ja. Uh, om, om, om bijvoorbeeld je hart, je maag, je longen... Je nieren, je hersenen. Ja, dan, want die kun je niet missen, maar die handen en die voeten. die, die kunnen eventueel. nou ja, dat, dat is minder weg weg. vitaal. Ja, precies. Ja. Die zijn, en wat mensen denken dat ik door die bacteriën gefreten ben. maar dat is dus door dit mechanisme van het lichaam. En, maar dan krijg je die, dat bloed. Dat, dat, uh, ja, dat is zo dood. dat komt niet meer terug. Nee. Dus en daardoor hè, krijg ik die, heb ik die amputaties uh, ja. gekregen. De, de, want ik, ik werd wakker en toen had ik nog... Uh, of wakker, ik, ik, Het gaat eigenlijk ook nog een beetje geleidelijk, want het wordt steeds zwarter en zwart. Dan dus zie je alleen nog maar zwarte benen. En uh, mijn vingers die gaven gewoon af aan de lakens. Wow. Dus ik denk, Jezus, ik denk, wat moet er, wat moet er nog? Ik, ja, dus ik heb het toen ook eigenlijk uh, tegen die arts gezet. Ik, zo wil ik niet verder leven, ja. weet je wel. Dan heb je helemaal, ben ik, uh, ik ben helemaal niks meer. Nou, maar ik vind... zag je lopen vorige week vrijdag op de, bij de vismaaltijd. Ja. Op het Gasthuisplein. En toen dacht ik ja. nog, bot, verdorie jongen, dat is toch wel geweldig. Je kan een biertje drinken. Want dat kun je vasthouden hè, met je handen. Ja, ik heb eerst kon ik het alleen met rechts, want ik kan nu ook met links. <lacht> <lacht> <lacht> uh, <lacht> uh, nou, oh, precies. Dat, dat is gewoon wel belangrijk, zeg maar, om, om te kunnen functioneren. Ja, maar zo is het toch? Ik bedoel, het is ja. niet, als je stel je voor dat je kwijlend in een, uh, in een stoel zou zitten. dan, dan denk nee. ik dat je er heel anders tegenaan zou kijken. dan dat je nu doet natuurlijk. Ja. Maar je hebt een hele, hele luxe rolstoel laten bouwen. maar die gebruik je bijna niet, hè? Nee, ik heb hem. Uh, ik, ik, ik, ik, nou, het is zo. Ik heb natuurlijk dit hele jongaren. En dan moet je op een gegeven moment uh, natuurlijk. Uh, revalideren. En toen dus zeggen die mensen. nou, je is al wel groot. Uh, Groot deel van, de, van uw leven in een rolstoel doorbrengen. Dus ik heb een rolstoel laten maken op mijn maat en dus gewoon een vlotte rolstoel, hele snelle. En, uh, maar uh, ik ben zo goed hersteld, zeg maar. Ja. Dat ik eigenlijk, uh, nou, ik geloof dat ik hem eentje gebruik vanuit nee, Ikea. Nou. Hehehe. <laughs> ja, nou, dan kom je toch ook niet elke week. Dus uh, laat maar lekker staan dat ding dan in die hoek. En uh, probeer maar zoveel mogelijk mobiel te blijven. Ik heb nou wel een auto gekocht waar die makkelijk achterin kan. Maar uh, ik weet niet hoe je hem gebruikt. Uh, nee. Ja, niet. je hebt ontzettend veel reacties gehad. Hè? Mensen staan ook stil als je met je paarden door het dorp rijdt. En uh, Jaap is terug. Jaap is terug. Hey, Jaap, hoe gaat het? Dat is fantastisch, ja. hè? Ja, ik, ik, ik, uh, even om eerlijk te zijn. Ik dacht... Uh, nou ja, dat ik helemaal niet geliefd was. Dat iedereen mijn klootzak vond. En uh, zeg maar een soort braaf. Maar je bent natuurlijk ook niet de meest makkelijke man hoor. Dat durf nee, ik dan nee, wel nee. hardop te zeggen. <laughs> maar klootzak nou, ben je niet maar, hoor. Maar je bent geen klootzak <laughs> hoor. Nee, maar het, was wel, het is nu zo dat ik. Het lijkt wel of ik uh, stukken geliefder ben of zo. Uh, ik weet niet wat het is. Nou ja. Nou ja. Heel veel mensen Misschien ben je ook wel een beetje milder geworden. Zou dat ja, kunnen? Milder geworden, liever. Ja. En ook sociaal, denk ik. Ja. Maar, uh, ja, ik heb natuurlijk in die tijd, het is geen weggegooide tijd geweest, ik heb heel veel geleerd. Ja. En ik zou ook eerlijk zeggen, ik heb geen verdriet hiervan. Nee. Ik heb nooit verdriet gehad dat ik mijn benen mis op mijn handen. Ik heb alleen maar gedacht, ik moet steeds... Ik moet, verder. Ja, verder. Het is zelfstandig geworden. Ja. Door. Echt, ik heb alleen maar, omdat mijn kinderen, ja. weet je wel, dan uh, heb ik emoties. Maar ik heb over mezelf geen enkel verdriet of zo. Nou, dus voor ik, ben ons? Geluk... ik ben eigenlijk heel gelukkig nu. Jaap, voor ons ben je de kampioen positiviteit. En Dankjewel. ik vind <laughs> dat ze de uh, Jaap Kroonprijs moeten uitreiken voortaan ieder jaar. Aan iemand die diezelfde positiviteit uh, laat zien. Ja, dat is leuk. Dat is leuk ja. Ja. En als niet iemand anders het doet, dan doet ze het. Oké. Okay. Gefeliciteerd man. H hartstikke bedankt. Je bent een voorbeeld voor heel, heel, heel veel mensen. Dankjewel. Dag. Dankjewel. Fijn weekend, uh, Jaap, en uh, ja. we zien elkaar in Dankjewel dorp. Fijn weekend en bedankt dat ik dit uh, mogen vertellen. Oké. Okay. Dank je wel. Okay. Dag, Jaap. Ja. Doei. Dag. We're all going on a summer holiday. No more working for a week or two.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 For me To make our dreams come true For me and you It's a week or two Een aantal uh, jaren geleden kwamen ze weer bij elkaar. En dan heb ik het natuurlijk over Cliff Richard en zijn Shadows. En dit was een uh, opnieuw uh, op de uh, muziekdrager gezet nummer Summer Holiday. Nou, iedereen kent het natuurlijk. En we hebben allemaal bijna een Summer Holiday, hè? niet toch? Oh. Ja, wat een fantastisch... Ik zit er nog over na te denken dat Jaap Kroon... wat een fantastisch verhaal hield hij, zeg. Wat een voorbeeld voor iedereen. Ja. En uh, ik, ik zal met de... Uh, met, uh, bazen hier contact opnemen. ZFM moet ieder jaar die Jaap Kroonprijs uitreiken... aan de meest positieve zandvoerder. Ja, nou ja, de, de, wat hij wat inderdaad doet... Dat, en als je hem dus met die paarden door het dorp uh, ziet uh, rijden... en je ziet zijn uitstraling en je ziet het, het nou ja alles, weet je... zijn elan, zijn uitstraling... en maar ook de, de, de, de glimlach en de, en de pret in die man ogen... Dan denk ik, jongen, jongen, wat ben jij een Kanjer? Ongelooflijk, Dat ja. moet je dan positief zijn ingesteld Ja, stassen, dat is die. Geweldig. Ik, uh, ik lees trouwens net uh, dat er uh, uh, vannacht een enorme ravage is geweest op de zeeweg. Daar is uh, na een half uur na middernacht een automobilist met zijn busje van de weg uh, geschoten... en uh, tegen een aantal borden geknald. En uiteindelijk kwam dat op zijn dak tot stilstand. Hoe? En die man is uit zijn auto geslingerd en bij dat busje lagen een heleboel lege flessen en ander glaswerk. Ik hoop niet dat, dat hij daardoor hey, hey, hey. Uh, is uh, weggeslingerd omdat hij iets gedronken had, maar dat is uh, geloof ik niet het geval hmm. uh, geweest. De zeeweg was dus uh, vannacht uh, gestremd, maar uh, daar hebben de meeste mensen natuurlijk niks van gemerkt. Ik zie trouwens, dit is wel heel raar, want ik weet niet welke datum dit is. Want er staat namelijk bij dat het wegdek glad was vanwege de vrieskou. Oud dus. Het lijkt me dat dat een oud bericht is, maar dat staat er dus nu in. Er nu maar er in. staat geen datum bij. Nee. Misschien is het nee, verdachtig ja. hele nachtworst geweest, dat zou kunnen. Heb jij zo meteen de agenda, iedereen? Uh, ik ga de agenda ik even... ik heb de sportagenda voor het weekend. Als jij die uh, even geeft, dan ga ik even op zoek naar iedereen de Iedereen weet het natuurlijk inmiddels. Mooie om half drie aan de Spanjaardslaan in Haarlem... of in Heemstede moet ik eigenlijk zeggen. Het Nederlands kampioenschap voor reserveteams. Jong HFC tegen Westlandia 2... De moeite waard, prachtig weer, lekker gaan kijken daar. Hartstikke leuke wedstrijd. Dan cricket. Om 11 uur op zaterdag beginnen de mannenhoofdklasse kampong rood-wit. Dus de rood-witters gaan naar Utrecht. En we hebben VVV Bloemendaal, die moeten dus nog verder weg. Dan hockey. Zaterdag de vrouwen play-outs overgangsklasse rood-wit tegen Amstelveen. Op zondag de vrouwen play-outs overgangsklasse Amstelveen rood-wit. Om half één bij de wedstrijden. En dat is, die tweede zondagwedstrijd is dus alleen maar als die noodzakelijk mocht zijn. De vrouwen tweede klasse Quivive tegen de Rijgers. Derde klasse Strawberries tegen Hiscalis. En Saxenburg tegen de Cavite, uh, Kivite. Dat is zondag om kwart voor drie. De mannen tweede klasse Purmerend tegen Haarlem. Amstelveen tegen de Strawberries. Kickers tegen Hilversum. En de vierde klasse Saxenburg tegen Capelle. Dan wordt er zaterdag gehongbald DSS tegen HCAW. UVV tegen de Pioniers, de overgangsklasse RCA Penguins tegen onze gezellen, Sparks tegen Eurostars, Twins tegen Kinheim, en op zondag hoofdklasse UVV Pioniers, HCAW, DSS om half drie. Hartstikke leuk. Softbal zaterdag om twee uur, Golden League, Terrasvogels tegen Sparks, en de Golden League op zondag om twee uur en uh, tien minuten over vier, Sparks Talent tegen Team Holland. Ja, de agenda voor deze week in Zandvoort. Uiteraard is er op de boulevard tot en met 17 september de Art Boulevard. In deze periode zijn er portretten. Portret, ja, dat is lastig met die verdoving, hoor. De R is een, is een dingetje. Schilders, sieradenmakers, levende standbeelden enzovoort. Uh, dat is er elke dag tussen tien, en, uh, tien uur ochtends en tien uur avonds. En dat kun je dus op de boulevard zien... Dan is er dit weekend Cycling Zandvoort op het circuitpark Zandvoort. We hebben we uitgebreid gehad. Precies. En 17 juni, dus morgen, dan is er midzomer special bierfestival bij het Wapen van Zandvoort. Dat is een proeverij van speciale bieren met een barbecue. Er is levende muziek. Dat begint ook om vijf uur. En dat is dus op het wapen, bij het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein. Dan hebben we uh, zondag elektrisch fietsen evenement op het uh, circuit van Zandvoort. Dat is uh, voor mensen met een elektrische fiets. Uh, die... ja, ja, er zijn allerlei uh, elektrische fietsen die uitgeprobeerd kunnen worden. Ja. Je kan fietsen daar krijgen. Je mag ook op je eigen fiets komen. Hartstikke leuk. joh. Nou ja, ik bedoel met uh, de mensen, de 50 plussers uh, die op, op een uh, elektrische fiets zitten. Ik trouwens ook. Ik vind het heerlijk hoor. Dat kleine steuntje in mijn rug. Is het uh, denk ik heel interessant om daar naartoe te gaan als je ja, daar interesse plus. in hebt. Dan hebben we zondag ook de uh, Classic Concerts... Uh, met een piano recital door Yukiko Hasegawa... en Tobias Ro Bosboom in de protestantse Kerk uiteraard. En het begint om drie uur. De uh, kerk gaat open om half drie, Entree is vijf euro. Uh, ik denk dat dat een heel interessant uh, concert gaat worden. Maar ik weet niet wat voor weer wordt het uh, zondag. Mooi, heel mooi. Heel mooi. Ja, nou ja, dan... Uh, als je er, daar geen zin in hebt, dan ga je gewoon lekker in die koele kerk zitten... en ga naar die fantastische muziek luisteren van deze twee uh, heren. Ik, ik neem aan dat het een heer is trouwens, die Yu Kiko. Dat zou natuurlijk ook een dame kunnen zijn, ik heb geen idee. En dan is er maandag uh, weer Amazing Mondays bij restaurant, uh, met Restaurant Fris... bij Ayuma op het strand vanaf acht uur... En vergeet niet, het volgende weekend is er culinair Zandvoort. Ah, heerlijk. Vrijdag, zaterdag en zondag komen de Zandvoortse restaurants en, uh, nou, iedereen die maar iets met eten te maken heeft en dat uh, graag willen uh, tonen, die zijn daar op het gasthuisplein. En ik, ik ben zelf ook supporter en uh, nou, fan van het uh, Nou, ik heb net van Ciso gebeld en ontwoord. gezegd dat ze extra sushi moeten maken. Want ik ga daar natuurlijk anderhalf uur over. Jij gaat daar uh, ook ja, nog van uh, moeten hangen. Ik denk dat ik je daar wel tegenkom <laughs> uh, op, op, op het gasthuis Maar er zijn alle restaurants zijn er. Hè? En dat is natuurlijk fantastisch. Ja, het is, het, is, uh, het is elk jaar een gigantisch feest. Ik hoop dat de Weergoden ons uh, gunstig gezind zijn uh, tijdens dat festival. Maar het is natuurlijk een feestje met en voor zandvoerters, Maar ook mensen van buiten het dorp die komen, die zijn verrast over de kwaliteit van het eten en de diversiteit ook. Hè? Want het is, het is niet alleen maar uh, eten in de zin van een, een, een restaurant eten... maar er, er is ook uh, een kopje koffie, uh, een pannenkoek, uh, chocolaatjes. Ik, ik wil er toch iets over zeggen. Hè? Want dat antwoord dat hebben we nu een aantal keer gezegd in deze uitzending... gaat op sportgebied ontzettend vooruit. Hè? We hebben de nodige kampioenen en vertegenwoordigers... In, in nationale teams en noem maar op. Maar ook culinair... Uh, is Zandvoort steeds beter. Zeker. Uh, wij, wij zaten van de week uh, een, een visje te eten, een ja. scholletje te eten, bij twaalf. Ja. aan zee. Uh, uh, is super, uh, de mooiste plek, want je, je kijkt naar die zonsondergang... Oh. en het is natuurlijk fantastisch. Maar dat geldt ook uh, voor, uh, hoe heet het, uh, Plazant. Uh, ja, nou, fijn. Nou, maar, er, er zijn op het hele strand zoveel goede restaurants te vinden. Ja. Maar vergeet het dorp niet, hè. Nee. Vergeet niet in het dorp, daar zijn... Heel veel plekken waar je heerlijk kunt eten. Er, er zitten er wel twintig. Precies, Kerkstraat, Halterstraat. Ja. Uh, jongens, uh, ga, ga eens maar in het dorp kijken om te kaliteit. eten. En ja. dat is leuk. Daardoor word je als badplaats, als vakantieplaats... Ja. word je alleen maar interessanter. En Zeker. En doen ze verdraaid goed allemaal. Ja, dat klopt. Charles. Ja, tijd voor een muziekje. Denk ik. Gezellig. Dank je. Freedom come, Freedom come. Tell me yes, and then she tells me no. Freedom never say long. Freedom moving along. Freedom what? Freedom stay? Freedom love? And then she flies away. Freedom never say long. Freedom moving along. Daddy is a doctor, mother is a debutante, there is a society living in a mansion somewhere in the country and another in Chelsea. Freedom is a rich girl, that is a sweet girl, pretty is a sunny day Freedom never does do what she doesn't want to, freedom never has to pay Freedom come, freedom go, tell me yes and then she tell me no Freedom never stay long, freedom moving along Freedom want, freedom stay, freedom love and then she flies away Freedom never stay long Freedom is a nature running all around the town Everybody wants you, everybody tries to But nobody can hold it down Freedom is so kind, freedom is so gentle Freedom is a happy thing. Freedom, what would you do if I say I love you? Freedom, would you run away? Freedom come, freedom go Tell me yes and then she tell me no Freedom never stay long Freedom moving along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 De The fortune's freedom Ja en uh, ja, zeg jij dat iets hierheen uh, of is dat zeg je naam? Nou, ja nee natuurlijk zeg maar dat wat ik een heerlijk nummer ik uh, ja. uit mijn tijd uh, Absoluut. Ja. Uh, Jos, Jos de Jong uh, zit ook bij ons en die heeft nog een, een paar uh, dingetjes... die hij met ons zou willen delen. Ja, Jos. Dus ik, ik heb het vorige uur al uh, het nodige verteld... maar ik kwam nog een paar leuke anekdotes tegen... die in, uh, in uh, de sport van uh, het Haarlems Dagblad uh, stonden. <laughs> Bijvoorbeeld de uitspraak van uh, Willem van Hanegem die het toch wel erg jammer vond dat Juventus de finale... van de Champions League verloor van Real Madrid. Want, zo zegt hij, nu stond die Sergio Ramos weer met de beker te zwaaien. Een geweldige speler hoor. Een speler, hoor. Maar enger dan hij zijn ze niet te vinden... op de voetbalvelden. Uh, Tom Doemelijn uh, in het Algemeen Dagblad... die heeft uh, na zijn uh, nieuwe contract... met uh, Sunweb een uitspraak. Ze blijven, dat uh, daarmee bedoelt hij de ploeg... blijven me altijd uitdagen... en ik de ploeg ook. Af en toe knalt het best wel. Dat heb ik ook met mijn, vriend, met mijn vriendin... en het is best een goede relatie volgens mij... Tot nog toe word ik steeds op scherp gezet. Af en toe geef ik mijn mening over het halen van bepaalde renners, maar er wordt zeker niet te veel naar geluisterd. In het verleden was het in veel gangbaar dat de kopman zijn kliekje om zich heen verzamelde. Maar tegenwoordig is dat niet meer het geval. Dat is geen gezonde manier van werken. Een leuke anekdote van Bas Dost. Die is tweede geworden bij, Europees, bij de Europese ten topscorers. Hij heeft 34 doelpunten gemaakt, uh, Messi maakte de 37. En hij zegt er zelf over, ja toen we nauwelijks meer kans hadden op de titel... Heeft de, heeft de trainer mijn teamgenoten gevraagd om mij als topscorer van Europa te maken. Het werd me echt gegund, dat zag je goed. Als je kijkt hoe ik sommige doelpunten cadeau kreeg en hoe iedereen me dan toejuichte. In het begin vond ik het klasmin niet maar in, de, in het loop van het seizoen natuurlijk wel... Ik vond het jammer dat Messi tegen het einde van de com competitie... ineens begon te scoren en maar liefst 37 treffers maakte. Maar goed, tweede is natuurlijk ook prachtig om uh, op die lijst. Ja, nog een, uh, een, een anekdote van Patrick Moeratoglu. Ik vind het een hele moeilijke naam. Dat is de trainer van uh, Serena Williams. Uh, die uh, momenteel zwanger is, maar hij verwacht dat ze heel sterk terug zal komen... en dat niemand ooit haar record zal uh, verbreken... Op het ogenblik heeft ze 23 Grand Slams achter haar naam staan. En de trainer verwachten dat ze er misschien wel 30 gaat winnen. Oké, okay, de Fransen zijn ook wel goed, maar de Fransen willen niet hard werken. Ze zijn gewoon lui. Oh. Wie talent heeft, wordt geroemd. Nadal, Djokovic en Serena Williams willen elke dag keihard werken om hun doelen te bereiken. Ze leggen hun ziel en zaligheid in elke training. Dat is pas talent. In Frankrijk houden we niet van mensen met succes, het is ook zichtbaar in de sport we zullen onze mentaliteit moeten veranderen. Zijn er zijn nog wel wat, uh, wat uitspraken. Nou ja. Ik vond het wel, uh, wel leuk om even... Dank je wel, uh, ja. Jos. Uh, ik had het net over uh, culinair Zandvoort... en uh, de week, uh, het weekend van culinair Zandvoort. Uh, daar wil ik toch wel even ja. iets anders over zeggen. Ook. Het is uh, mogelijk dus om uh, fan te worden van culinair Zandvoort. Dan uh, krijg je een uh, vlag en je wordt uitgenodigd... voor de VIP-only party. Die is op vrijdag en die begint om half zeven... Want de officiële opening is dan een half uur later en daar kun je dan nog even met elkaar praten over nou, wat er allemaal staat en wie er allemaal zijn. En ik kan je zeggen dat is hartstikke gezellig. Als je daar iets over wil weten, dan kun je natuurlijk altijd kijken op www.culinair-zandvoort.nl en dan vind je alle informatie die daarover nodig is. Wat ik ook nog even wil zeggen is dat Marco Temes, die we vorige week hier in het programma hadden, deze week zijn tweede column heeft geschreven en geplaatst in de Zandvoortse Courant. En hij uh, praat daarover uh, zijn buurman en wat ook mijn buurman is. En het is weliswaar zijn directe buurman, want hij woont naast hem. En ik woon een um, paar etages lager aan de andere kant. Maar die buurman, dat is inderdaad een hele bijzondere man. Uh, hij heet uh, Ben, maar uh, de Zandvoorters kennen hem als Oranje Muis. Uh, nou, uh, Muis is natuurlijk de naam die uh, men kent hier in Zandvoort. En Oranje Muis, dat is omdat hij alle voornamen van prins Bernhard... heeft gekregen van zijn ouders, die blijkbaar niet konden kiezen. Uh, daarom spreek ik hem dus ook altijd aan met hoogheid. Want ik vind dat zeer terecht. Het is ook een <lacht> voornaamman. Hij zit altijd met zijn kussentje aan de voorkant van de flat... Uh, iedereen te begroeten die langskomt en maakt een praatje met iedereen. Hij heeft de vaste tijden dat hij daar ook zit... Nou, als het heel slecht weer is, dan is hij er natuurlijk niet. Maar als het enigszins kan, dan zit hij buiten op zijn plekje met de mensen te praten. En uh, het grappige is, hij noemt mij de barones. Ik weet niet waarom hoor. Maar uh, <laughs> wij hebben de, een, een koninklijke verhouding, nou, De buurman Ben en ik. Je hebt toch ook de uitstraling van de barones, of niet? Ja, je toch... Wat dan? Goedemorgen tegen iedereen die je tegenkomt. Ja, dat, uh, dat heb ik gedaan uh, omdat ik. Uh, uh, ja, ik, ik, ik vind het altijd prettig om gewoon goeiemorgen te zeggen. En als ik dan met mijn hond naar het strand ging uh, ga, s ochtends vroeg uh, en ik kwam mensen tegen... dan groette ik die mensen altijd. En soms kreeg ik verbaasde blikken. Zo van, huh, ken ik jou dan? En... Ik dacht ook op een gegeven moment: ik ga dat gewoon doen. Ik ga gewoon iedereen tot 12 uur s ochtends goedemorgen zeggen. Goedemorgen, iedereen. Nee, je bent te laat. Het is al uh, bijna oh ja, één uur. Nee, dat nee, ja, ja, is wel leuk. Als, middag, als, je, als je dan een hond hebt, bijvoorbeeld, of, of je, je vaart met een bootje op het water, ja. of iets dergelijks, dan groeten mensen elkaar allemaal. Ja. Dat is heel wonderlijk. Ja, ja, motorrijders noemen dat ook. Ja. He, dat is, het is een, maar het is heel grappig dat. Wanneer je dat dus doet, en in het begin deed ik dat dan alleen maar, zeg maar op dat stukje bij de boulevard en op het strand. En dan kom je mensen tegen die ook een hond hebben. Nou, dan groet je elkaar natuurlijk sowieso. Maar later ben ik dat ook gewoon lopend in het dorp gaan doen. Het is natuurlijk ja. s ochtends vaak heel rustig. Dus dan is het, is het ook wat makkelijker. Hè? Als het heel druk is en er zijn heel veel toeristen, dan is het natuurlijk een beetje... Moeilijker om iedereen te groeten. Maar zelfs de, de buitenlanders die ik dan tegenkom, s ochtends vroeg die groet ik en ik zeg goedemorgen. Die krijg ik dan een hele grote glimlach van terug en een goedemorgen terug. Ik noem jouw woort aan Maria. Dan zeg ik, wees nou, nee, wees het, het is zo Maria. makkelijk. Het is zo makkelijk. <laughs> het heb, is zo makkelijk om vriendelijk te zijn. Ik heb, ik, ik heb een tijd geleden heb ik een column geschreven over een belevenis voor mij, toen ik morgens om vijf uur in Schiphol moest. Toen moest ik met de bus en daar, de buschauffeur deed keurig deur open. En ik zeg tegen hem. Goedemorgen meneer, hoe maakt u het? En die man die kijkt me echt zo aan van, wat gebeurt me nou toch? En maar dat was schijnbaar een heel humoristische buschauffeur, want vervolgens begon hij in het Engels, in het Spaans, Italiaans, Duits, in de meest vreemde talen, begon hij te zeggen, dames en heren, wat me nu toch is overkomen, er komt hier een meneer binnen en die zegt tegen mij, goedemorgen meneer de buschauffeur, hoe maakt u het? Heeft u ooit zoiets meegemaakt? Dat is toch geweldig. En hij begon we een geweldig verhaal te vertellen. Het duurde wel tien minuten, jongen. Heb, jij, heb jij trouwens ooit een, een uh, Nederlands meisje... van nog geen twee jaar ontmoet die Italiaans spreekt? Nee. Mijn kleindochter gisteren. Ciao, ciao, zei ze toen. <laughs> We hadden vanmorgen Matthijs Mulman uh, in de studio. Maar ik heb inmiddels begrepen dat jij met 023 voetbal. Uh, ook aandacht gaat besteden aan HFC. Dat morgen trouwens om half drie uh, om het Nederlands kampioenschap weer speelt. Ja, dat is hartstikke leuk. De trainer, begeleider, coach en Matthijs gaat het ook proberen. Die zijn aanstaande maandag in de studio. En we gaan ze samen weer eens uh, op uh, vriendelijke wijze aan de tand voelen... wat ze allemaal hebben gedaan. Ricardo tegen... van voetbalinhaarlem.nl luistert altijd naar deze uitzending... Ja. van het eerste minuutje tot het laatste minuutje. Leuk. Hij ja. reageert vanmorgen op die schattige hockeydames die we hadden. Oh. Misschien moeten we ook maar hockey in Haarlem beginnen, Henny. Maar dan zonder maup en luiten. Want uh, die fucking babyboon zegt hij dan. <lacht> Zou die daar luiten mee <lacht> Ja, dat, dat weet ik ook niet. Maar is het wel zo verstandig om dan Ricardo erbij te halen in die studio? Geweldig. Dat wordt uh, Ricardo en twee, uh, en twee mooie dames. Ja, dat wordt een geweldige ja, uitzending dan. Levensgevaarlijk. levensgevaarlijk, maar ja. het wordt wel gezellig dan. Dat zit er wel Absoluut. in. Absoluut. Ja. Vanmorgen is Koen Veenhof getrouwd bij het uh, uh, stadhuis in Heemstede. Prachtige auto, zacht er schitterend uit. En wij gaan vanavond feestvieren. vieren. We hebben trouwens over feestvieren gesproken De Morgen, is 17 juni. Ja. Is mijn jarig. Bas, gefeliciteerd. Bas, gefeliciteerd vast. Ja, ja Bas. Gefeliciteerd alvast, uh, Proficiat. Uh, Maak er een mooie dag, dag van, Bas. Ja, precies. <laughs> ja. Gezellig. Nou, mannen en, en dames... we moeten echt uh, Ik, er een uh, punt om breien. Ja, want wat het... is de mooie tijd ja We gaan nog nee, wel even. Ik wil in ieder geval even Charles Duiven bedanken... voor de techniek vandaag. Dank je wel, Charles. Ah, sorry, wil je het weer overnemen van me? Nou, nee, hoor. Maar ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik probeer weer mijn verdoofde mond... weer een beetje actief te krijgen. En ik nou, ja. denk dat praten wel helpt. Om er is niets van te merken. Echt. Hoe is het ja. gaan met de techniek? Vorige week ging het een beetje allemaal heen. Ja, nou, de eerste, de eerste nummer ging een beetje fout. Want dan had ik de knoppen geloof ik niet helemaal goed gedaan. Okay. Maar daarna ging het goed hoor. Nou, het was beter dan ooit, Sjouro. Ja. Nou, zeg. Kan dat nou u zeggen? Gaat, meneer ja, ja, Ja, ja, u Wij bedanken in ieder geval Henny Rukert voor zijn presentatie. Dankjewel, Henny. Uh, Jos de Jong, dankjewel ook Graag voor je bijdrage. Ja. Uh, wil jij nog even de gasten bedanken die er geweest zijn? Want ik, ik, ik was er niet. Je bent alweer vergeten. Oh, je bent alweer vergeten. Nou, Is dat de leeftijd? Nee, maar, nee, hoor, een nee grapje. Nee, nee. We moeten maar één persoon bedanken met stijve mond. Die doet het alweer. Irene, dankjewel. Nou, misschien ook die Fabienne en die Sharon. Die Wat waren een toch leuke ook leuk. Waren ja, hartstikke ja. leuk. Ik heb met ze afgesproken dat ze waarschijnlijk uh, op de 26e bij ons in de studio komen. Dat van maar Nee, dat kom jij bij, dat weet je dat nog dat niet. Maar niet. Niet. je bent er wel bij. Volgens mij is die nou, ik er denk er dan. het niet. Dan. Nee, ik ben er niet. Weet je het niet? Nee. Ja, maar dan, dan moet ik nog even kijken. Nou. In ieder geval, ik ga iedereen een fantastisch weekend wensen. En uh, volgens mij gaat het weer erg meewerken. Vandaag is het een beetje een rustdag uh, voor uh, het strand. Maar vanaf uh, morgen en overmorgen wordt het prachtig. Een bijzonder fijn weekend gewenst allemaal. En tot de volgende keer. Oké okay, iedereen, bedankt.